In China zijn zeker 38 mensen omgekomen bij een botsing tussen een passagiersbus en een vrachtwagen met brandbare vloeistof. Het gebeurde in de zuidelijke provincie Hunan. Volgens het staatspersbureau botste de vrachtwagen achter op de bus. Daarna ontstond brand en een explosie. Op een industrietraai in Harlingen staan twee bedrijven in brand. Het vuur ontstond in een schelpend winningsbedrijf en sloeg over naar een afvalverwerker. De brand woedt aan de rand van een woonwijk, maar volgens de brandweer drijven de dikke rookwolken de andere kant op... De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Niemand raakte gewond. De beste haring is opnieuw verkrijgbaar in Rotterdam. Het AD heeft de haringtest weer gedaan. En volgens de keurmeesters is de haring nog steeds het lekkerst bij vishandel Atlantic: zild, mals en romig. Vorig jaar stond Atlantic ook op 1. Op de tweede plaats in de test staat Vishandel Simonis in Den Haag. Visgeelde de blok uit Krimpen aan den IJssel eindigde op de vierde plek. Het weer veel zon vandaag, het wordt 30 tot 35 graden. Vanavond in het zuiden wel kans op een onweersbui. Morgen af en toe zon, maar ook buien. Dan 23 tot 29 graden. Na het weekend blijft het zomers warm met soms een bui. Dit, was Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door werkzaamheden op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... bij Gooimeer 2 kilometer file. De N241 schagen wochnum is tussen de aansluiting met de A7 en Opdam... in beide richtingen dicht. En dat komt door een ongeluk.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 is zin in ZFM ZFM Elke zaterdag, nacht. Na 8 uur. Daar zitten ze dan. Jolande en Wilco. Shine Just ain't true. I thought these things would make me forget about you and me, but you're stuck in my head. I'm a loser. If I lose her, you make me wanna shut. Ja, en, en daar zijn we weer. En het is tijd voor de geschiedenis. Het is uh, vandaag de uh, 9 juli. juli. Ja. En het is de 200ste dag van het jaar. Ja, Ik wel het. 201ste jaar. Maar goed. Um, ja, dat dus. dus uh, ja. ja, het is 64 jaar na, 64 na Christus was er op deze datum de grote brand van Rome. De stad werd geteisterd door een catastrofale brand. Bij het centrum waarvan in een week door de vuur zich grotendeels verwoest wordt. Dus dat is echt gewoon afgeprijsd ja, iets geweest. Wie onthoudt dat niet meer? Weet je? Ja, weet je nog. Ja, ah. waar was jij toen? Eh, ik was er nog lang niet. Oh. oh! 64 na Christus, ja, dat is gewoon... Uh, uh, duizend, uh, ja, 1900 jaar later, toen was ik drie. Ja, wow. <laughs> ja. Net? Ja, en uh, in uh, 1597 de rechtstelling in Brussel van Anna van den Hoeve. Zij is hierna... hiermee het laatste slachtoffer dat vanwege haar geloof in Nederland wordt terechtgesteld. Ja, nou wat ik ook wel heel boeiend vind, die had Hox de heksenproces van Salem. Er zijn vijf vrouwen opgehangen als gevolg daarvan. Dat was in 1692, maar dan heb je best wel uh, veel films over van Salems lot en zo en dat soort dingen. Dus, uh, dat is, uh, was het inderdaad op 19 juli. Ja, dat is best wel een beetje hekserij en zo. Dat... Ja. ja, mensen die een beetje vreemd zijn. Hè? En uh, tegenwoordig hebben we zo van dat moet allemaal kunnen, maar vroeger kon dat gewoon niet. Nee. van de jij raar. Ja, je bent vast een heks. Volgens mij ben je door de duivel bezeten. Nou, heb gelijk de hele dorp achter je aan. Dus, uh, ja, het, is, het was allemaal niet zo makkelijk toen, hoor. denk ik. Nee. Ja, en uh, in uh, 1999 wordt op de, deze dag de, in de Verenigde, volgens de Verenigde Naties de zes miljardste mens geboren. Ja, precies. En dat zijn er wel heel veel. En uh, het enge is gewoon hoe, hoe snel het allemaal gaat. Hè? Want uh, ik weet niet hoeveel... Uh, we zitten nu op 7 miljard, toch? 7 miljard? Nou, het, zou, het zou zomaar kunnen, hoor. Dat is echt verschrikkelijk. Ja. Um, wat ik ook nog wel een prachtig vind van de sport... dat is vandaag, uh, maar dan in 1908... was de oprichting van de Rotterdamse voetbalclub Feyenoord. Er zijn heel veel mensen die daar niet met je eens zijn... dat het prachtig is. Nee, <laughs> maar het is wel grappig dat, uh, dat het uh, dan in juli is. Hoezo in juli? Dan, uh, ja, het seizoen begint natuurlijk al bijna weer. Het ja. is half augustus weer. Dus het uh, gaat allemaal hard genoeg. Ik heb echt geen idee wanneer die seizoen... Uh... Ja. Zijn. En wat ook wel grappig is, in Parijs, in exact het jaar 1900, op 19 juli, was de opening in Parijs van de eerste Franse metrolijn. Oh, kijk! In, dat, in, dat... dat 1900, dat is wel ja. Echt... Ja, dat was echt lang geleden. Ja, dat zeker? zou je echt niet verwachten. Zeker weten. Ja, en in 1843 uh, is de waterlading van het eerste stoomschip. Genaamd de SS Great Britain. Ja, geweldig. Ja, dan moet ik u even vertellen, ik, ik heb dus een Engelse man als vriend op Facebook die ik ooit heel lang geleden heb ontmoet. En die had dus wel uh, iets vertaald voor mijn verjaardag: van hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag. En dan er er, stond er achter, heb een grote. <laughs> ik denk, heb een grote. En dan dus zit ik te denken: van ja, maar hij heeft natuurlijk rechtstreeks laten vertalen: have a great one. Van, heb een leuke verjaardag. <laughs> dus ik heb daar nog steeds van: nu zie ik dat dan weer, van SS Great Britain. Dus ik werd even getriggerd, sorry. En heeft hij een grote? Weet ik niet. <laughs> ik heb nooit gezien. Okay. <laughs> maar het was uh, gezellig het drinken. drinken we hadden, uh, dan zo twee weken zaten we ergens in uh, Turkije. En uh, hij zag mij dan uh, sorgens. Hij uh, uh, zegt, I saw the, you, uh, you lady you were doing somersaults with your son, son in the pool. En ik denk, oh shit, dat heeft hij allemaal gezien. Weet je? <laughs> dus dat ik gewoon uh, gemaakt had in het zwembad. Ik was van de kant af aan het springen. Nou, dat soort grappige dingen. <laughs> Nou, wie zijn er jarig vandaag? Willem Nijholt, Nederlands acteur en musicalster. Mm, zeg me niks. Nee? Nee, nou, maar misschien, hij... als ik, misschien als ik hem zie. Nou, hij is echt wel bekend hoor. Hij heeft veel, veel rollen gespeeld. En, uh, uh, ja, begiftigd. Hij had toen de Stille Kracht, was een serie. Nou, daar was hij ook heel goed in. Het nou, ja, dat was, dat was een fantastisch acteur. En veel stukken ook van Annie en heeft hij ook ingespeeld. Ja, ik kan niet anders zeggen. Leuke, leuke man. En ik, zie, ik zag hier net ook dat Nelly Kroes, Nederlands politicus, die is ja. vandaag uh, wordt ze 73 alweer. Ja, en, en nog zo veel stamkracht en. Uh, ja, fantastisch. Goede, goede politicus. En deze? Deze? Brian May? Ja, die Brits is van Queen, Prins gitarist. Zeg maar. Ja, hij is een van de beste. Hij heeft al die mooie lopjes en al die uh, Queen-liedjes. Van, uh, ja, ik vind het gewoon jammer dat je geen kringliedje wij hebt. Ik nee, ik, het even laten sorry, worden. maar dat valt echt niet onder mijn assortiment. Ja, ja. maar echt als je die, die arrangementen, zo, ik vind ze echt geweldig. Wij zijn nu op dit moment een koor een liedje aan het uh, zingen, aan het oefenen van, van uh, Queen. En uh, dat is van Is This The Real Life? Is It is this Fantasy? Dat nummer. Uh, ik ben even de titel kwijt. Maar uh, ja, dan, dan zit je tussendoor al van. En nu komt die solo, weet je. Is dus Brian mee. Ja, ik vind het toch wel heel leuk. En wie ja. hebben we nog meer? Even kijken. Um, ja. Nou, ik zie niet zoveel hele bekende meer nee. eigenlijk. Nee. Nee. nee. Dus, uh, ik nee. Vind, het, vind het ook wel lang genoeg geweest. Tijd voor ja. muziek. Zo is dat. Ga Ja, dat was The Barroom of Romance by Chris De Bug. Je had nog Deburg. een stukje uh, van, van, van, van die man. Brian net. May, die man, ja. die man. Die, die nou, ja, ik had hier een heel klein stukje uh, van We Will Rock je daar Hij heeft dus enorm veel gitaarsolos gemaakt. En uh, hij is echt wel een van de topgitaristen van de wereld. En ik vind het ongelooflijk dat ik je gewoon niet wist wie hij was. Ja, buddy. buddy. En dit stukje... ...is ook gebruikt in het uh, plaatje van Michael Jackson. Dit, ook, ja, dit stukje ook. Ja, ik ken... Ik, en dit ik, maar dat stukje ik, wat ik je de net hoorde, van maar... We Will Rock You... ...dat zat in een, uh, in een nummer van... Uh, van uh, uh, ...hij is overleden, uh, Michael Jackson. En uh, die had dan ook een nummer van... Uh, ...can you cut it off? hoor je dat ook... Ja, ik vind het genoeg. Ja, dat is ook wel genoeg. Ja, je hebt gelijk. Nee, maar het, uh, ja, ik vind die arrangementen van Queen vind ik gewoon echt geniaal. Als je ziet hoe die man die muziek uh, en de verschillende uh, zangpartijen in elkaar zitten, dat is echt uh, geniaal. Ja, maar uh, het is vandaag hartstikke warm. Ja. Dus let op, hè, geen dieren in je auto laten, geen kinderen in je auto laten. En wat blijkt nou in Amerika, was de drie jaar oude Amerikaanse peuter Keith Williams... En die heeft heel doortastend optreden gedaan. Hij heeft het leven gered van een oudere man die in een auto zat. Want uh, hij, hij zat opgesloten. En hij, hij had onlangs van zijn moeder een les gehad over veiligheid en overvinding in auto's. Het knapt dat je kind van drie jaar daar een les geeft. En hij wist gewoon dat de hulp nodig was. Het jongetje twijfelde op een moment. Haalde de pastoor, vader Jack Green, erbij. Hij bleef maar zeggen, opgesloten, opgesloten. Of locked up, locked up. En toen ging de priester ging dus mee naar de auto. En... En hij wist niet wat hij zag. Hij haalde gelijk de man uit de auto. Dan kreeg hem met water weer bij zijn positieve. En uh, ja, normaal gesproken zijn er dus inderdaad verhalen over baby's... die aan de hitte bezwijken. Want dit keer waren de rollen dus omgedraaid. Uh, en uh, King is ontzettend blij dat de kleine kiet hem heeft gevonden. En ook moeders apen trots op haar spruit. Dus uh, ik vind het echt waanzinnig dat een kind van drie... dus uh, de tegenwoordigheid van geest heeft om zo'n man te redden. Ja, dat is wel... Ja. Uh, Heel apart. Ja, maar sowieso, ik vind dat... Dan heb je van die... Van die... Mensen die dan hun kinderen of, uh, of hun hond of zo nu in hun auto laten zitten. Ja. Ah ja, ik ben eventjes wat halen. Of... Dan denk je gewoon niet na. Ja, nee. Dan, ja, is... Ik weet niet of je weet hoe het voelt als je in een auto stapt met dit weer. Het is uh, afgrijzelijk. Ik kan beter met de fiets gaan, zeg ik altijd. Maar dan heb je nog een beetje een rijwindje. Ja. Helemaal prima. Dan moet je je inspannen. En dan... Nee, nee, niks voor mij. Goed. Ja, ja, jij had het over een... een... Een, een held uh, in die zin. Een uh, Amerikaanse vuilnisman is de grote held van, uh, van een kinderdagverblijf. In of, sorry, in, uh, ik bedoel Nieuw-Zeeland. Uh, ja, elke, elke week doen de kinderen uh, er alles aan om een glimp op te vangen van Monkey Man, zoals de man wordt genoemd. Hij is oh. namelijk een um, vuilnisman en die um, had voor de grap had hij een keer een, een apenmasker had hij meegenomen. En uh, die had hij opgedaan tijdens zijn werk. En de kinderen reageerden er zo leuk op. Dat hij dacht, uh, dit doe ik gewoon elke week. Dus die staat nu, voortaan altijd het vuilnis op te halen. In met zijn apenkostuum uh, aan. Okay. Yeah. En uh, Ik zou het filmpje posten op Facebook. Dan kun je hem uh, even zelf bekijken. Ik ben uh, helemaal verbaasd. Want ik, uh, ik krijg nou iets raars. Wat, uh, dat, juist een monkey uh, uh, plaatje. Maar ja. het klopt niet helemaal op internet. Maar oké. Okay. Maar uh, de, de Peuter, ik had het filmpje erbij gedaan... en daar staat er blijkbaar een AVI bij. Kijk, hier, dit ah, stukje. Ja, ja. Maar in ieder geval, uh, ja, wat hebben we nog meer voor nieuws? Dat een moeder die heeft, uh, is gearresteerd, want ze liet haar negenjarige dochter alleen in het park spelen... terwijl ze ging werken. En uh, zoals zoveel Amerikanen... Heeft ze, kan ze zich gewoon geen opvang voor haar dochter veroorloven. En tijdens de zomervakantie heeft, zorg had voor de nodige problemen. En haar negenjarige dochter kwam gewoon mee naar haar werk... Ze nam haar laptop mee naar het restaurant, want er was gratis wieptie. Maar die werd onlangs gestolen na een inbraak in het huis. En uh, ja, ze had geen zin meer om daar nog te blijven. En ze vroeg of ze in het park mocht spelen. Nou, de moeder vond dat goed. Ze gaf haar een GSM mee als iets dringend zou zijn. Alles vlieg prima. En er uh, waren in het park gewoon iedere dag zo'n veertig mensen aanwezig. En op dag drie vroeg of was het meisje waar de moeder is. En op haar werk zei ze. Nou, en toen werd de politie ingeschakeld. En die hebben geconcludeerd uh, dat het meisje achtergelaten werd... En ze krijgt nu gewoon een hele zware aanklacht van de politie. Waarschijnlijk raakt ze nu de baan kwijt. En de dochter wordt waarschijnlijk in een opvangfamilie gedaan. Ja. Moet je er wel voorbij zeggen, haar baan bij McDonald's. Dus ja, ja. veel te ja. verliezen valt er niet. Nou ja, het is wel een manier om in leven te blijven. Ja. Maar... En echt, de kans dat zij na de hand nog een baan gaat krijgen, die is gewoon nul. Want dan heb je een strafblad. Ja. Dus dan, de mensen weten ook niet wat ze aan ander aandoen, hè. Het, ja. Probeer het ja. gewoon even gewoon met het uh, met, met met kind en die moeder zelf. Uh, probeer te, ja, of, helpen. probeer voor, te helpen. Of het kind het huis plaatsen. Hè? He? Het ja. kind het huis plaatsen. Ja, maar dat is voor zo'n kind ook niet goed. Nou, weet ik niet. In het begin niet, maar achteraf uh, <laughs> denk ik wel. Oké. Okay. Ja. Nou, nou we zijn het hier niet uh, eens met elkaar, maar we geeft niet hoor. Tijd voor <laughs> muziek. MUZIEK Dat was het ook weer. Oh ja, uh, Kings of Leon met Backdown South. Oké, okay. we gaan nu beginnen met Zandvoort Nieuws. Ja, ja. Lijkt mij. Ja, dat is inderdaad waar. Dit is het Zandvoort Nieuws. Even een serieus berichtje. Dankjewel, Evert. Um, opstreeks vijf uh, over drie afgelopen dinsdagmiddag, ik heb het allemaal gezien, kreeg de politie melding dat een man een vleesmes had gestolen in de winkel aan het raadheidsplein in Zandvoort.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 En het mes werd in beslag genomen. Ik heb het gezien. Ze waren met z'n negenen tegen één. Het is wel heel gemeen. En uh, pepperspray sprayen en zo. En uh, allemaal omstanders en zo. Het was een uh, sensatie. Gemeen. Gewoon de overmacht houden. Ja. Negen man. Ja. Dat is wel behoorlijk wat hoor. Zo, zo goed is nog als politie getraind. Ja. ja. Zijn gewoon bange poepers. Ja, precies. Met z'n negenen. Ja. En de reddings... Wie wel goed voorbereid zijn... Is de reddingsbrigade oh. Zandvoort. Uh, ja, afgelopen weekend... Uh, of afgelopen dagen eigenlijk werd door de sterke stroming voor de kust... Uh, landelijk um, uh, 55 personen zijn er in, uh, in de problemen gekomen. En die werden door de uh, ja gered, zeg maar. En uh, in 27 van de gevallen was het... Uh, ja, dat de zwemmer niet meer op eigen kracht terug kon komen. Okay. En uh, vaak ook door die, uh, dat ze in zo'n muit terechtkomen. Nou, de, de reningsbrigade Zandvoort heeft nog niet hoeven uitdrukken Dus dat is heel positief. En ze hebben bijvoorbeeld de gele vlag uh, gebruiken ze goed. En uh, ze hebben ook borden neergezet waar de muien zijn. Zodat waar ze weten waar ja. de muien zijn. En ik moet zeggen, ik vind die muien erg fijn. Met surfen, dan lig je lekker op je surfboard, ga je erin liggen. Ik heb er nooit, er, nooit echt een uh, geconstateerd. Maar ik, ik moest altijd vermoeden: altijd met mijn voeten op de grond blijven staan. Ja. Dus dan, uh, dan kan je ook niet zo gaan meegestuurd worden. Nou, ook, ook dan zou het eventueel kunnen hoor. Maar, ja. Ah, ik, met, ja. Het is met surf heel fijn, want dan hoef je niet helemaal ach naar achter te peddelen, Kun je gewoon lekker liggen. Ja, dat is waar. Dat is waar. Er, is, er is weer een advertentie van Zandvoort Schoon. Want die verzoekt, verlangt, vraagt, smeekt, roept, schreeuwt... stop met het voeren van vogels. Er is op uh, diverse plekken in onze gemeente erg veel overlast van meeuwen en kouwen. En ook verwilderde duiven. En uh, de meeuwen vertonen daarnaast ook echt erg agressief gedrag. Dus strooi echt alsjeblieft geen voedsel neer. En ik merk ook gewoon nu op het strand... Ze zijn echt zo brutaal. Als iemand weggaat en die gaat eventjes zwemmen of zo. Ondertussen zitten ze bij die bagage van die mensen. En die, die, die, ze maken het gewoon open. Hè? Ja, Om te zoeken. En uh, ze zijn gewoon echt agressief. Het is echt uh, heel naar. We moeten echt zorgen dat ze gewoon geen eten krijgen. Want ze moeten het gewoon zelf kunnen vinden. Want er is genoeg in de natuur. Ja. Dus dat is wel ernstig. Ja, het is... Uh, en ook nog even één dingetje. Jongens, mensen. Ruim nou je rommel op als je van de straat ja. gaat. Alsjeblieft, ja. doe het nou. Ja, is kleine moeite om even naar die vuilnisbak te lopen. Ja, er zijn er genoeg. Neem gewoon je spullen even mee in een tasje. Want vaak als je iets koopt, krijg je zo'n klein rottig plastic tasje. Nou, verzamel daar gewoon je afval in. En als je weggaat, dan gooi je het gewoon weer weg. Precies. Wel zo makkelijk. Dus ja. Het is wel zo prettig allemaal. En als je daarna over de boulevard loopt... dan kan je nog even kijken op de Boulevard de Vauwsen. Naar nou, een kleine expositie over visserij. En er uh, staan uh, vijf schitterende afbeeldingen... en die laten in een vogelvlucht het verhaal zien... waar de Nederlandse rederijen voor staan ik heb er een fotootje van gezien. Het ziet er leuk uit, dus ik ga zeker even kijken. Ja, ja en ik heb nog een uh, minder leuk uh, bericht. Uh, afgelopen zaterdag, dus vorige, vorige week zaterdagochtend... Uh, is in alle vroegte een uh, onbekende automobilist doorgereden... na een uh, verkeersongeval. Ja. Wat hij had veroorzaakt in de kostverlorenstraat. Heb ik dat goed ja. uit? Uh, rond vijf uh, uur vijftien uh, reed uh, hij met zijn voertuig... tegen de auto van een uh, 46-jarige... Uh, Automobilist op de kruising met de Sofiaweg. Uh, vervolgens ging de onbekende met de hoge snelheid er vandoor. En de automobilist is gelukkig met schrik vrijgekomen. Maar uh, haar auto is uh, vermoedelijk tot los. Uh, de politie ging op zoek naar de doorrijder en vraagt getuigen om contact op te nemen via 0900 8844 of het anoniem te melden via 0800 7000 ja nou, dat. Er is, uh, Op de boulevard is er uh, een, uh, een uh, mooie uh, toilet gemaakt. Maar het is in de vorm van een soort uh, grote bakker met een trappetje. En nou uh, blijkt dus dat uh, kinderen denken van... Oh leuk, een klimtoestel. Dus die gaan naar boven en die gaan daar uh, rafotten en zo. En uh, ja, het is gewoon natuurlijk niet hygiënisch. En uh, onlangs is er dus ook een bordje bij de Irunua geplaatst. Maar ook dat blijkt... Uh, de kinderen niet voldoende uit de buurt te houden en donderdag afgelopen donderdag is alsnog een groter wordt geplaatst, maar zie je het dan nog niet. Met daar op een koele de tekst wc. Maar ja, of het echt duidelijk is, dat is nog maar de vraag. En onze collega Ben Zonveld heeft ook nog een, een, een ingezonden brief gestuurd in het Stanford Nieuwsblad. dat hij dat inderdaad ook allemaal een beetje vreemd vindt. En ja, ik vind het op zich wel leuk als ze het een beetje ludiek doen, maar ik blijf erbij ik, dat het oneerlijk is gewoon dat voor mannen wordt van alles geregeld en wij vrouwen die het is voor Even mannen een probleem. Uh, ja, dat heeft een hele simpele reden. Op het moment dat je het voor mannen niet regelt, doen ze het wel ergens anders tegen. Ja, ja en vrouwen gaan niet zomaar ergens anders zitten. Dat nou, is een ding wat zeker is. Ja, goed. Ben <laughs> niet of je nog een berichtje had? Ik, uh, nou ja, ik heb alleen maar zo van. Uh, het is hartstikke warm, hitte, smok. En aan het eind van de dag krijgen we waarschijnlijk onweersbuien. Maar 18 juli gaat de boek in als de eerste tropische dag van het jaar. Hè? En rond uh, tien voor twee werd in de beeld al 30 graden grens overschreden. En we kunnen dus echt spreken van een officiële landelijke tropische dag. Maar ik moet ook zeggen, ik was gisteravond dus dan om half tien, tien uur op het strand. En zoveel mensen waren nog aan het lopen en aan het, aan het vo een beetje voetballen. En of ze stonden, mensen staan in de zee gewoon heel stil te staan van... Oh, dit is zo lekker. En, ja, heel leuk. Ik was gisteravond nog een beetje lui en uh, ik zat met een vriend. Wat zullen we doen? Ja, we gaan wel een filmpje kijken. En ik kreeg op uh, uh, ik heb zo'n groep zo dat ze hebben met mijn familie... en mijn ouders zitten op de boot en mijn zus was thuis. Mijn zus kreeg het niet onder de 28 graden thuis. En mijn ja. ouders zaten op de boot ook helemaal weg te zweten. En ik keek even op de teller, op de meter in, bij ons in de, in de huiskamer. 16 graden. Ah, dan had je het niet warm. Je het nee, ik, nee zo je liep beetje, in Jullie hebben airconditioning thuis? Nee. Niet eens? Nee, niet eens. Dus maar dus, ik had uh, er wel een gouden tip van mijn vriend. Die vertelde van ja, je moet gewoon als je in je tuin zit... Je moet gewoon even met een uh, waterspan... Je moet toch even je tuin even bewateren... Maar Ga even die stenen van je huis even met water uh, bespuiten. En dan uh, gaat die warmte gaat eruit. En dan uh, okay. wordt je huis koeler. Oké. Okay. Nou. nou, nog even een laatste tipje zo uh, aan het eind van het. Dit is het Zandvoort Nieuws. En tijd voor muziek. You say you like candy. Well, stick with me. I got some shit.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 Chasing Jill. Two, I want two, three. plaat nou toch heten? Oh, wacht, Wicked World. Ja, van uh, Laura Jansen. Ja, zeker. Hier is ze echt mee doorgebroken in het buitenland, volgens mij. Dat zou goed kunnen, ja. Toch? Ja. Ah, vast wel. Ik weet het eigenlijk niet. Er is uh, in Frankrijk uh, een, een uh, Front National Politica, Anne-Sophie Leclerc. Die is dus veroordeeld tot negen maanden gevangenisstraf. Wat had ze nou gedaan? Ze had dus de Franse minister van Justitie, Christiane Taubira, vergeleken met een aap. Ik denk van, nou, in Nederland word je daar toch echt niet voor veroordeeld. Maar Leclerc moet dus ook een boete van 50.000 euro betalen voor de belediging. En de rechter zegt ook dat ze zich de komende vijf jaar niet verkiesbaar mag stellen. Ze was vorig jaar kandidaat voor Front uh, Nationaal tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. En ze had dus op Facebook een foto van een aapje geplaatst. En daarnaast een foto van Tobira. En onder de aap stond 18 maanden. En onder de foto van Tobira stond nu. Leclerc verklaarde in een interview. Ik zie haar liever in een boom dan in de regering. Later zei Leclerc dat de foto van de aap een grapje was. Het had volgens haar niets te maken met de huidskleur van de minister. En ze heeft de foto verwijderd een paar dagen na plaatsing. Maar Front National moet ook nog een boete van 30.000 euro betalen voor de belediging. En uh, ja, de rechtspopulistische partij heeft dus Leclerc in december geroyeerd. Maar de rechter houdt uh, toch Front National uh, deels verantwoordelijk. Ik vind het wel bizar. Dat, dat, ja. Omdat ze dan getint is, is ze meteen weer uh, het ja, ik, ik ga even kijken hoe getint ze is, want... Uh, ja, yes. het, is, het is voor mij wel. Nou, post even een uh, lekker uh, berichtje op. Ik, ik ga wel even kijken hoe ze eruit ziet. Ja, en uh, mocht je nou uh, het, uh, het nog niet tropisch genoeg vinden hier. Uh, ja, en heb je nog geen plannen deze zomer? Dan zou ik zeker naar uh, de gigantische tropische resort gaan uh, in, uh, in Duitsland. Ja. Uh, ja Ze hebben eigenlijk uh, een beetje proberen de Bahama's naast uh, een beetje uh, naast proberen te maken. Het is echt, als je van buiten kijkt... is het een soort van hele grote koepel. Het lijkt een beetje gevangenis. Ja. Alleen staan er geen grote hekken omheen. Maar het is wel echt een heel mooi tropisch paradijs. Met uh, de, de tropische huisjes. Um, je kan er in een tentje slapen. Uh, er, uh, het water is er mooi blauw. Uh, ja, gewoon, uh, er zijn zelfs hele huizen uit uh, van de Bahama's en alles zijn er nagemaakt. Ik zou even de, de, de foto's uh, even posten op uh, Facebook. En ik moet eerlijk zeggen, als ik het zo zie, denk ik... Oh, daar wil ik best een keer heen. Hmm. Dus, uh, nou, plaatsen we er op, dan kunnen wij well. all mm. het allemaal zien... hoe lekker dat eruit ziet. Ik heb er wel zin in. Ik bedoel, als je geen ticket naar de Bahamas kan. Nou, als je niet best zo ver durft te vliegen. Hoe ver is dit vliegen? Hier moet je gewoon lekker stappen in je auto en je bent... Hmm. Ik bedoel, ja, dat Duitsland, Duitsland is toch uh, prima te doen. Ja, en het is nu ook troepensier, dus waarom zou je weggaan? Ja. Ja. Er is een. Uh... Het snappen aan de hitte. Dat vind ik wel altijd, hoor. Dan is het. Oh, we willen meer, we willen warmer, meer en het is warmer en ah, het is wel warm. Ja, nou ja, lekker. Uh... Ik vind Het wel lekker, hoor. Ik heb zo... het is, uh, ja, je slaapt misschien niet goed, maar je moet gewoon nu echt alles uit je handen laten vallen en we gaan lekker genieten. Want straks is het weer rot weer, dan heb je energie en dan ga je, dan ga je je huis schoonmaken of wat dan ook. Het is ook vet goed voor je, voor je, voor je energieniveau, hè? lekker in de zon Nou, Als, ja, ja, ja. ik zit liever dan in de schaduw. Ik, ik vind het echt te heet in, in ieder geval zon is heel goed voor je. Ja, maar het is gewoon slim om tussen 12 en 3 gewoon niet in de zon te zitten. Ah, ja, okay. Factor 50 of zo gebruiken met dit weer, want het is echt verschrikkelijk nu. En ik ga meestal pas om een uur of 4, 5 en dan smeer ik me eigenlijk amper nog in en dan is het goed uit te houden. Maar drink genoeg, smeer je goed in en uh, draaien. Dus dan ja. heb je nog een belletje, dan kunnen mensen nu op het strand even draaien. Dan kunnen ze de ja. achterkant doen. Ja, goed zo. In uh, Connecticut is er een uh, uh, Carmine, Cervellino, is gearresteerd. Want hij ging heel erg agressief. Was hij aan het hakken op een watermeloen. En zijn vrouw voelde zich daardoor bedreigd, Want ze zag een heel groot uh, eruit uitsteken. En niet te veel later ging hij dus ook echt de hele watermeloen en gort snijden. En zijn vrouw de denkt dat hij dit deed, omdat zij een zak wietpijnstillers... en een ongeïdentificeerde blauwe pil, ik zeg Viagra, van hem had afgepakt. De man is opgepakt en na een borgsom van slechts 500 dollar werd hij weer vrijgelaten. En de zaak wordt nu afgehandeld door een maatschappelijk werker. Ik denk dat... Het... Alleen omdat die man dus heel agressief een meloen snijdt, is hij gewoon opgepakt. Ik doe dat ook wel eens, hoor. Keier, ja, uit Ja. Tuurlijk, als je zoiets. Zo ik kan gaat... wel je agressie krijgen. Lekker. Kwijt. Gewoon als je zo'n zo stuk fruit gewoon helemaal. Ja, ja. Lekker en, hè? Ja, de, ja heerlijk. De, de, Dan komt echt de, de Neandertalerman in je boven. Van, en hier kan je echt je agressie kwijt. Nou, prima. Ja, en mocht je nou uh, je wel uh, willen uh, versnaperen aan wat uh, alcoholische versnaperingen, maar het ja? toch wel erg warm vinden, heb ja? ik hier een, uh, een paar tipjes voor uh, wat uh, ja, ijsjes met alcohol erin. Oh, lekker. Um, Bijvoorbeeld de Gin Ice Pops. Uh, de ingrediënten zijn komkommer, gember en gin. Uh, het hele recept uh, zal ik straks even op Facebook posten. Mm, dat klinkt lekker. Uh, ik heb het allemaal in nice. huis: peach, uh, bourbon, lemonade ofzo. zo. Ja, lemonade, uh, De ingrediënten: persik, limonade en whisky. Zonder mm. zonde van de whisky, zeg ik. Uh, de Tequila Sunrise Ice Pop is uh, ananas, gr uh, grenadine en tequila. Het uh, lijkt een beetje op een raketje. Ja. Uh, de kiwi-moscoto-ijspops. Uh, met kiwi-moscoto door En wat suiker. Uh, mm. Nou ja, Ik zal ze even allemaal op, uh, op, op Facebook posten. Ik moet wel heel eerlijk zeggen... Ik twijfel wel een beetje hoeveel, in hoeverre uh, de alcohol erin blijft zitten. Ik bedoel, als je het bevroren krijgt. Ja, dit zit er nog wel in hoor. Ja? Ja, ja als je het bevroren krijgt. Ja, ik bedoel... Je moet, hem niet, je moet niet, zeg maar, de verhoudingen moet je wel goed aanhouden. Want ik denk dat anders was Volgens mij word je heel dronken ervan gewoon. Ja. Dan ga je achterover liggen en dan verbrand je alsnog heel erg door de zon, hè? Ja. Ach, ja. Zo. heftig muziek. Ja. Het is gelijk rustig. Ja, ja. Had jij nog een... Uh, nou, volgens een mij zijn stap. we toe aan een, echt wel een wilde gitaarplaat van uh, wilde. Wilco. Ik uh, ga hem even opzoeken. Ik... Uh ja nee. echt, echt wild echt wild volg mij maar een lekker maar, uh, maar gewoon lekker. and i could be wrong about anybody else so don't kid yourself kid yourself it's you right there right there in the mirror and you don't wanna hurt yourself hurt yourself Was blank with close. Er is een uh, nieuw onderzoek gedaan. En dat uh, heet dus scheetjes laten is voordelig voor je gezondheid. Het schijnt dus ook, uh, uh, als je de geur nadien flink opsnuit, dan uh, wordt die vergeleken dus met die verrotte eieren. Maar toch, als het op de chemische samenstelling van die geuren aankomt... zit in die geur een chemische component, Het heet sulfidegas... Het kan in grote hoeveelheden dodelijk zijn... maar in piepkleine dosissen, zoals bij de menselijke platulentie het geval is... kan het een weldoend effect op onze lichaamcellen hebben. Het gas helpt bij de preventie van infarcten, artritis, hartziekte en dementie. Volgens mij vinden alle mannen dit een fantastisch bericht. En oh, nou, ik kan ze gewoon allemaal weer laten. Wanneer een lichaam onderworpen wordt aan een ziekte... zet het, in zijn, zet het zijn cellen onder stress... en die cellen beginnen dan enzymen aan te maken die op hun... Beurt het hoeveelheden van het gas produceren. En daardoor helpen ze de mitochondriën te beschermen. Ik weet bij God niet wat het zei. Dat zijn de generatoren van de energie om cellen te laten werken. Nou, het is toch wel heel grappig. Maar het is dus zo... Uh, je wordt minder snel ziek als je van tijd tot tijd eens een scheetje laat. Dus, nou, uh, goed om te weten. Ja, precies. Ja? En dan kunnen we, gaan, kunnen we dit gelijk maar even K dan, laten dan, horen. Dan, dan, dan ken ik Daar mensen. Dan ken ik mensen. Ja? Ja, dan kunnen we dit. Oh, de slag. Oom Karel is een beste vent En man is er is waar Hij zeurt wel eens Maar meestal staat hij toch voor zes uur klaar Maar gisteren toen PSV verloren op de tv Ging hij uit zijn bol Omdat zijn club verliezen deed Daar komt in minst Een donderslag Soms vraag je wel af wat je doet Wat een takkenherrie Een donderslag Maak van je scheet Een <kluh> <kluh> donderslag. Ja, oké. Okay. We zijn er weer. je billetje, altijd goed. Succesverzekerd. Ja, ja. Iedereen moet er altijd om lachen, zeg maar wat altijd. hè? Tja. Yeah. Ja, het schijnt. Ja. Nou, wie hebt ook. Dat zei mijn vader altijd. Die lacht om een scheet is dommer dan hij weet. En ja, dat, dat is ook zo. Maar dat is uh, wel leuk. Soms ik jij hebt er niks mee. Nee, ik, heb er helemaal, nee, ik, ik snap die humor niet, sorry. Ja, het is, het is heel erg inderdaad. Dus, uh, ja, iedereen doet het. Iedereen schijnt er 16 per dag te laten. Dus, uh, is, wist dat, je dat? is dat een gemiddelde? Ja, moet je nagaan. One, dan Als jij er mag. maar drie doet... Dan, uh, <laughs> dan heb je, die anderen hebben, dan, uh, die hebben er dan 19 of zo. Hè? Of wel, hoeveel laat je er per, per nacht? Ja. Wel. Nou, er, genoeg denk ik. Ik denk dat je het niet wil weten... <laughs> En zie je, dan je begin, je te, begin je toch te lachen. Hè? En zo, zo werkt dat dus gewoon. Dan, uh, ja. Ik zal eens kijken hoeveel het er nou inderdaad. Hoeveel scheten per dag? Kijk. Ja, daar komt ie aan hoor. Ja. Je, <laughs> we kijken Hoe vaak vanaf... hebben we dit volgens mij al? Volgens mij hebben we dit al vaker opge... <laughs> Ja, nou, De mensen produceert gemiddeld een half tot anderhalve liter darmgras per dag. In 12 tot 25 winden. Het zijn er nog wel wat. Dus, uh, <laughs> je hebt jezelf echt. Waar laten vrouwen scheten? En ook. Op hoeveel scheten zit jij vandaag? <laughs> nou ja, laten, okay. we, laten we maar weer een beetje een uh, ander ja, bericht Ja, ik, ik heb hier nog een uh, bericht. Er is uh, een klein beetje bier gejat. Oeh. Uh, om, om wel te zijn, uh, 300.000 liter bier. Zo. Een, uh, een vrachtwagen met, uh, met het uh, goudgele goed werd uh, door uh, ja, een stel bierdieven werd die, uh, gejat. En uh, ja, ze zijn hem gewoon... Uh, hij is gewoon spoorloos verdwenen. Niemand weet waar hij gebleven is. Ik heb het opgedronken gewoon. Hoe weet je het? Uh, hij was, uh, het zou een biervoorraad zijn voor de WK-finale Duitsland-Argentinië. Voor de vanaf gelopen zondag. En uh, ja, de, uh, ja, de, de, de diefstal werd, uh, werd dinsdag pas ontdekt. En uh, om 3000 liter bier mee te kunnen nemen... zijn zo'n 10 vrachtwagens nodig. Dus er zijn zelfs meerdere vrachtwagens uh, gehad. Ja. Er wordt, uh, Ongelooflijk. Ja, nou ja, ze zijn nog drugs zo op zoek naar de waar het gebleven is. En, uh, ja, en dus ja, het is echt uh, het is bizar. Echt, ja. ik, nou, zie, ik, ik zie hier ook weer een heel bizar bericht. Er is het, het blijkt dus dat voor de tweede keer in korte tijd hebben twee jongetjes uit Wisconsin een auto geleend voor een joyride. Best indrukwekkend, want ze zijn allebei nog geen tien jaar oud. De politie belde al over een spookrijder in Farmington. En net voordat een agent kon ingrepen, reed de auto een greppel in. De inzittende bleken bekende van de politie. De twee wagenhalsjes van respectievelijk negen en vier jaar... werden in juni ook al betrapt tijdens de Joyride-sessie. dit keer hadden ze de auto van de stiefvader van het negenjarige jochie gestolen. Gelukkig raakte niemand gewond en was de wagen niet beschadigd. Maar uh, de politie gaat dus wel even onderzoeken of de kinderen verwaarloosd worden. Hallo, ze zijn gewoon avontuurlijk. Ja, ze, zijn, uh, ze hebben gewoon uh, ambitie om later, uh, zou ik het zeggen... Om uh, autokereur te, te worden. Ja, precies. <laughs> en, uh, dus uh, we, gaan, we gaan op ze wachten bij de Grand Prix en zo. Ja, nou dat gaat uh, helemaal goed komen. Dat weet ik zeker. Goed. Ja. Laatste plaatje voor, uh, voor 9 uur. Dit uh... is weer omgevlogen. Ja. ja, de tijd ging snel. Dus, uh... Goed. Tot zo. Goed, een fijn weekend.